Sterker om ga me op met je stank, met je lichte geluiden verkracht me. Met je dans en je drank, ui me op, dag me uit en veracht me. Door alleen nog maar sterker door je stress. taxi stop, ik wil hier blijven wonen. Hallo, Buenos Aires. Kijk mij, mooi opgemaakt. In februari 1935 was er in Buenos Aires een polo wedstrijd tussen Argentijnse topspelers en een rondtoerend Engels team. De Britse ambassadeur verklaarde dat hij nog nooit zo'n flamboyant had gezien. Ja. Zelfs volgens de normen van de Buenos Aires Society was de party rond het polo veld ronduit oogverblindend. De roze deemlers, lunchpakketten van Harrods, kleding, kristal, wijn de stoep van Engelse en <coughs> Franse gouvernantes. Wat zegt u? Oh uitslag van de wedstrijd. Ja, de thuisclub won. Maar, zoals de Britse ambassadeur het uitdrukte, het resultaat kwetste niet. Echt de Britse trots. Immers drie van de Argentijnse spelers studeerden in... Ach,